Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Griekse oppositie doet niet mee aan nationale coalitie. Syrië laat honderden gevangenen vrij ter gelegenheid van het offerfeest. En schaatsen in 10,5 17-jarige. Pien wint de 3 kilometer. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Plaatselijk kans op een mistbank. Morgen breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 14 graden. Maandag droog en veel bewolking. En dan wordt het 11 graden. De Griekse oppositieleider Samaras zegt dat hij niet wil meedoen aan een nationale coalitie. Vanochtend sprak de Griekse premier Papandreou met de president. En hij wil zo snel mogelijk een samenwerking met de oppositie aangaan. En die brede coalitie moet de Europese eisen voor noodsteun uitvoeren. Economieverslager Eva Wiesing is in Griekenland. Eva, wat wil oppositieleider Samaras nu eigenlijk? Waar stuurt uit? Nou, hij wil maar één ding en dat is uh, verkiezingen. Hij denkt dat hij dik gaat winnen. Uh, omdat uh, premier Papandreou natuurlijk uh, zo slecht in de peilingen staat. En dan moet hij natuurlijk niet in een brede uh, coalitieregering van nationale eenheid gaan zitten met Papandreou. Hij wil dus een overgangsregering. Dat is heel wat anders. Dat is een kleine regering die niets anders doet... dan zo snel mogelijk verkiezingen uitschrijven. Binnen zes weken is zijn idee. En in de tussentijd onderhandelen met Europa over nieuwe voorwaarden voor het steunpakket uh, voor Griekenland. Want dan kan hij die verkiezingen ook weer makkelijker winnen... als die voorwaarden verbeterd zijn. Als hij nee blijft zeggen tegen zo'n nationale coalitie... wat zijn daarvan de gevolgen? Nou, dat het pokerspel uh, wat nu hier aan de gang is dan wel even doorgaat... Want uh, Papadreeuw heeft nu de steun gekregen van zijn parlement op voorwaarden dat hij zo'n regering van nationale eenheid zou vormen en heeft ook laten doorschemeren dat hij bereid is om zelf dan ook uh, af te treden. Nou, als dat niet lukt met de oppositie, en dat is toch wel de meest gewenste ontlossing, want dat is een brede uh, nationale eenheid regering, dan moet hij dat doen met wat splinterpartijtjes hier en wat onafhankelijke parlementsleden. Of hij dan aanblijft of toch aftreedt is dan ook onduidelijk. Het blijft dan in ieder geval doormodderen zonder dat er een uh, goede oplossing is waar ook de Griekse bevolking uh, nog wat heil in ziet. Papandreou probeert er haast achter te zetten. Waarom is dat belangrijk? Uh, Want de tijd tikt door. Griekenland zit bijna zonder geld. En uh, Europa heeft nog uh, afgelopen week uh, gedreigd om ook de volgende 8 miljard niet over te maken. Zolang uh, Griekenland niet in het parlement dat nieuwste steunpakket heeft aangenomen. Nou, dat lukt niet zolang er geen regering is. Eigenlijk zou Griekenland uh, vrijdag al, uh, komende vrijdag zou de IMF-boord bij elkaar zijn... en zouden ze kunnen beslissen om die 8 miljard al over te maken. Griekenland zit laatste berichten, volgens de laatste berichten half december al zonder geld. Dus uh, die tijd tikt door. En bovendien is er maandag een uh, vergadering van ministers van Financiën in Europa... En ja, daar moeten de Grieken natuurlijk ook iemand sturen. En die komt dan uh, niet met een heel goed verhaal als er geen regering is. Eva Wissing in Athene, dankjewel. Syrië heeft daar eerder ter gelegenheid van het offerfeest ruim 550 gevangenen vrijgelaten. Dat zijn mensen die in opstand kwamen tegen het regime van president Assad. En die volgens het staatspersbureau geen bloed aan hun handen hebben. Verder roept het ministerie van Binnenlandse Zaken burgers die wapens hebben of verhandelen op om zich aan te geven. In een verklaring schrijft het ministerie dat ze dan, uh, daar niet voor zullen worden gestraft. Het leger van Syrië opende donderdag nog het vuur op betogers in de stad Homs... terwijl een dag eerder was beloofd dat de militairen zich zouden terugtrekken. De Arabische Liga heeft geprobeerd te bemiddelen tussen de oppositie en de regering. In Amsterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden... die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man. De politie kreeg een melding over een mogelijk misdrijf... in een woning aan het IJplein in Amsterdam-Noord... Toen de politie ging kijken, werd een zwaargewonde man aangetroffen. Ondanks een reanimatiepoging door de GGD overleed hij aan zijn verwondingen. Twee mannen en een vrouw zijn aangehouden... maar waar ze precies van worden verdacht... wil de politie in verband met het onderzoek niet zeggen. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Bij het grote verkeersongeluk van gisteravond in het zuidwesten van Engeland... zijn zeker zeven doden gevallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Sadly, I can now confirm that we believe we've had at least zeven people.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 Er zijn meer dan 50 gewonden. Engelse media spreken van een van de grootste verkeersongelukken... in de Britse geschiedenis. Premier Rutte heeft vanmorgen een privébezoek gebracht... aan winkelcentrum Ridderhof in Alva aan de Rijn. Samen met burgemeester Eenhoorn dronk hij koffie met winkeliers en klanten. Ook deed hij boodschappen bij een supermarkt in het winkelcentrum. Rutte sprak met mensen in de Ridderhof... over de gebeurtenissen van zeven maanden geleden. Toen schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood en daarna ook zichzelf. In Drenthe moeten twee mannen voor de rechter staan... omdat ze een groot aantal roofdieren zouden hebben vergiftigd. Het zijn twee jachtveldverzorgers uit Anlo en Donderen. Zeker vijftig roofdieren stierven volgens de politie een zeer pijnlijke dood. Verslaggever Theo van Brugge liep samen met een boswachter door het bos... waar de dode dieren werden gevonden. Welke bossen zijn dit eigenlijk, Kees van Zon, boswachter hier? We zijn hier in de Drentse A, eh, Nationaal Park, de Drentse A. En dat is eh, een prachtig mooi gebied... In, uh, in het uh, noordoosten van Drenthe. We komen hier bij een, uh, ja, het is een, een plastic grijze pijp... met een doorsnee van, ik schat, zo'n 20, 25 centimeter. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Hij is schuin in de grond gegraven... verborgen tussen de bomen en de bladeren. En wat gebeurde hier dan precies? Uh, de bedoeling van die plastic buis is... dat uh, dieren die daarin zouden gaan, dat die daar niet meer uit konden. En om die dieren daarin te krijgen, werd daar... Uh, lokaars in, uh, ja, ingelegd. En om even aan te geven, kijk die buis, die is hartstikke glad. Als je daar dus ja. in die schuine buis in de grond gaat, ja, dan kom je op je kop erin te zitten. Precies, zo'n dier, zo'n vos of een steenmarter of een boommarter, die komt echt op zijn kop erin te zitten. Ja, en die komt er nooit meer uit. Dus ja, degene die dit gedaan heeft, die heeft dat bewust gedaan om, uh, om die dieren zeg maar uh, om zeep te helpen. Want het gif dat is uh, ook op verschillende plekken in de bossen uh, gevonden. Ja. Kadavers van beesten die vol met landbouwgif gestopt waren. Precies, dat en daarmee probeerden ze het wild dood te maken. Het gaat dan altijd om roofdieren. Het gaat dan om, om vossen of om marterachtige of uh, om dassen in sommige gevallen. En ja, die, uh, ja, Dat zijn in feite concurrenten van de jagers. Want die willen zelf die fazanten uh, schieten, op, hun, schieten, op ja. hun bord hebben. Maar ze, deze twee mannen hadden tamme fazanten uitgezet. Ja. Die wilden ze beschermen. En daarom moesten die wilde beesten dood. Had u gemerkt dat er minder wild was hier in de bossen? Uh, er zijn, er is aantoonbaar minder, zijn aantoonbaar minder vossen, minder roofvogels. En dat, dat valt op een gegeven moment gewoon op. Want ja, de natuurlijke populatie die, uh, ja, die, die is gewoon echt aan het afnemen. Op het vergiftigen van dieren staat maximaal zes jaar gevangenisstraf. In Nederland hebben vandaag ruim 13.000 mensen meegedaan... aan de Landelijke Natuurwerkdag. Op ruim 400 plaatsen hebben de vrijwilligers... onder professionele begeleiding wilgen poelen schoongemaakt of gehooid. Op die manier krijgen planten en dieren weer de ruimte. Vroeger deden boeren dit onderhoudswerk... nu komt het voor een belangrijk deel neer op vrijwilligers. De Landelijke Natuurwerkdag is ieder jaar op de eerste zaterdag van november. Dit jaar was het de elfde keer en daar deden nog nooit zoveel mensen mee. De organisatie van het festival The Hague Jazz is failliet verklaard. Dit jaar werd de zesde editie van het festival gehouden. Daarbij traden onder andere Grace Jones, Matthew Gray en George Clinton op. Het festival had al enige tijd financiële problemen. De Daagse rechtbank heeft nu het faillissement over het festival uitgesproken. Sport. Op de kpn nk afstanden was schaatser Thijsje Oenema de grote verrassing. Ze mag zich Nederlands kampioen op de 500 en 1000 meter noemen. En het allemaal door een goede voorbereiding. Wat ik gisteren ook al zei, ik heb een nieuwe ploegteam op en op. En, uh, het loopt echt heel lekker in de ploeg met die meiden. Het gaat, de hele zomer gaat het eigenlijk al heel goed. En ja, dat het dan dit resulteert, dat had ik niet durven hopen. Op de 500 meter won Jan Smeekens met het kleinst mogelijke verschil. Na twee keer de 500 meter gereden te hebben... bleef Smeekens in het klassement 0,01 seconde voor op Michel Mulder. Ja, ik, uh, ik wist dat het 1200ste was. En uh, ja, 11 is niet genoeg. Laatste rechtstuk kon ik er nog iets bij trekken. Maar ja, toen keek ik omhoog en dat was het was 1100 11 Dat is al uh, een beetje zuur. De 1000 meter werd gewonnen door Stefan Groothuis. Hij deed dat in een tijd van 1.0868, een tijd die die wou rijden op dit kampioenschap. Op de eerste plaats wou ik natuurlijk gewoon winnen hier. Uh, vorig jaar uh, net verloren en uh, daar wou, uh, wou ik natuurlijk een revanche nemen. Dus ik wou sowieso winnen. Maar uh, ja, daar hoort natuurlijk ook wel een uh, fatsoenlijke tijd bij... Met, uh, met deze omstandigheden. En die, die omstandigheden zijn goed, dus daar wil ik ook gewoon in de 1-8 rijden. Vorige week kreeg ik al 1-0-9-0-4 op trainingswedstrijden, trainingswedstrijd... dus dan, uh, dan wil je op het NK in ieder geval nog een stukje harder rijden. De drie kilometer werd gewonnen in 4-0-9-75 door de 17-jarige Pien Kulstra... Dat had ik absoluut niet verwacht. Ik had uh, gehoopt op, ja, toch een beetje op een PR. Maar ja, dat staat op uh, 4-12 voor vorig jaar. Maar uh, dit is echt, uh, ja, echt super gaaf. Echt. Mooie winst voor een outsider. Het zilver was voor Diana Valkenburg... en het brons ging naar Irene Wust. Shortwijkers Jorien Termors en Sienkie Knecht hebben de afstandstitel op de 1000 meter gewonnen. Het is voor de eerste keer dat er individuele afstandtitels bij een 1K worden verdeeld. En de korfballers zijn voor de achtste keer wereldkampioen geworden. In China werd met 32-26 gewonnen van aardsrivaal België. En er is verkeer. Bij de Awebe John Zouka. Met fiets op de A1 richting Amsterdam. Bij Knoppenhoefelaken hebben we vier kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerijs ook dicht. A12 van Arnhem richting Den Haag tussen Maarsbergen en Driebergen. Zeven kilometer door werkzaamheden. En verderop is bij Woerden een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Nog ongeveer de werkzaamheden op de A27 Breda naar Utrecht. Daar staat tussen knooppunt de Lunetten en V-markt vijf kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Oppositieleider Griekenland wil niet meewerken aan de nationale regering. Syrische autoriteiten laten gevangenen vrij ter gelegenheid van het offerfeest. Onder hen ook mensen die in opstand kwamen tegen het regime. En de 17-jarige schaatster Pien Keulstaan wint de 3 kilometer bij het NK afstanden. Dit was het NOS-journaal, zo dadelijk de NTR met Pavlov. Vraagt u zich wel eens af of iedereen binnen uw bedrijf de druk wel aan kan... omdat er bijvoorbeeld vaak wordt overgewerkt... dan is dit een belangrijk moment...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 NTR, Pavlov. Ja. Henk Van Middelaar en Marcia Welman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. De laatste jaren belooft elke regering minder regels... maar tegelijkertijd wil ze ons wel opvoeden tot modelburgers. Roken in openbare gelegenheden, dat mogen we niet. En we moeten ook niet dik worden... En daar moeten dan weer toch weer regels voor bedacht worden. Alsof de overheid ons toch niet helemaal vertrouwt. We moeten een beetje in de gaten gehouden worden. En deze week kwam minister Opstelte, bijvoorbeeld met een voorstel... om nummers te platen van auto's die over snelwegen rijden te registreren. Zodat de overheid kan weten waar we ons uh, naartoe begeven... en waar we weer, wanneer we weer terugkeren. Straks een gesprek met uh, filosoof en politicoloog Gijs van Oenen die zich al heel lang bezighoudt met de vraag... wat het betekent om als burger vertrouwd te worden of juist gewantrouwd. En we spreken ook met sociaal psycholoog Letitia Mulder... die het effect van sancties op ons gedrag onderzoekt. En we hebben live muziek van Ro Halfheid. Maar eerst een van de opvallendste protesten van de laatste tijd. Opeens waren ze daar. De tentjes op pleinen in grote steden opgezet. Door meestal jonge mensen die protesteren tegen de macht van banken. En de financiële markten. Het opmerkelijke is dat ze het overal zo lang volhouden. Al wekenlang. En dat de lokale overheden niet goed weten wat ze ermee aan moeten. In de studio Dennis Luts, een van de Amsterdamse deelnemers aan de Occupy-beweging. En ook Jacqueline van Stekelenburg, die als sociologe protestbewegingen bestudeert. Dennis, euh, met zo hoeveel staan jullie op het beursplein in Amsterdam? Ja, ik denk dat er zo'n 100 tentjes staan en iets van 200 mensen, 150, 200 mensen. Staat het wisselt jouw... ook een beetje. Staat jouw tentje er ook tussen? Nee, ik uh, woon dichtbij, dus ik ga, ga elke dag naar huis. Ik moet dat steeds uitleggen, maar ik heb uh, last van mijn rug. Dus. Maar ik ben wel al drie weken... Ik week vind ziek... het een beetje een slap excuse. Ja, ja helaas. Maar ik, ik ben al bijna een maand bezig, elke dag. Dus uh, dat is mijn steentje. Want um, uh, uh, waarom doe je hier aan mee? Ja, uh, het is eigenlijk uh, geïnspireerd door de Amerikaanse Wall Street... En uh, ik ben blij dat daar in Amerika nu eens een keer een tegenbeweging is. Maar waar ik graag bij aansluit. Omdat het uh, nu zin lijkt te hebben om, om, deze, om dit protest te doen. Maar jullie protesteren niet tegen Amerika? Nee, maar het, het systeem zeg maar, waar, waar we tegen protesteren... dat is wel in de laatste dertig jaar daarvan... Uh, de wind komt altijd daar vandaan, zeg maar. En als we maar iets simpels zeggen over bonussen... het excuus is altijd van... ja, anders gaan ze naar Amerika, die, die managers. En daarom moeten we maar die bonussen betalen. Nou ja, dus dat is dan een voorbeeld van hoe het nou de tegenbeweging daar vandaan komt. Juist daar waar al alle, alle, alle ellende zeg maar, eventjes, eh, vandaan komt. En protesteren jullie alleen daartegen of, of hebben jullie ook nog andere. Nou, het is meer van. Kijk, we, zijn nu, we doen net alsof zeg maar, de geschiedenis af is. En dat we moeten kiezen uit, uit dingen die er al bestaan. En we zien allemaal om ons heen dat er heel veel dingen fout gaan. En We willen gewoon kijken, zijn er ook alternatieven? En, en we willen gewoon... En daarom is het ook zo moeilijk om één punt... Uh, we worden steeds verplicht gesteld om uh, met een eisenpakket te komen. Maar wij willen veel meer fundamenteel gewoon ook een discussie aan. En kijk, de, enerzijds kan je heel veel zeggen over het bestaande systeem. En dus bijvoorbeeld die bonussen of uh, de eurocrisis. Uh, daar is die aanpak allemaal goed. Maar fundamenteel is er misschien ook iets, iets uh, mis. En dat willen we ook op de agenda zetten. Jacqueline, Jacqueline Jij uh, bent uh, socioloog en je doet onderzoek naar uh, protestbewegingen. Ook, ook naar. Uh Occupy, ja, ja, dat willen we zeker gaan doen. Vandaag zouden de twee studenten van je, AIOS die zouden meelopen? Eigenlijk zouden ze vandaag meegaan lopen met de Mars. Maar die is, uh, donderdag is er besloten om vandaag geen Mars te houden. Dus nu hebben ze besloten om volgende week, als er debatten zijn... om dan uh, daar rond te gaan lopen en service uit te zetten. Okay, dat klopt. Maar, maar naar wat ben je op zoek als je protestbewegingen onderzoekt? Nou, je kan een hele hoop onderzoeken, maar... waar. Waar ik persoonlijk heel erg in geïnteresseerd ben... is waarom mensen meedoen aan protesten. Hoe ze gemobiliseerd zijn. Wie er meedoen. En in hoeverre dat beïnvloed wordt door bijvoorbeeld het land waar ze wonen... of het issue waar, yeah. ze, waar ze voor protesteren. Maar bij Occupy moet ik je heel eerlijk zeggen... begint mijn hart wel heel hard te kloppen. Hoor. Waarom? Nou, Occupy is een geweldig interessante beweging. Uh, ten eerste zie je dat het globaal is over de hele wereld. Dus er vindt een soort van besmetting plaats. Zoals Dennis net al zei. Van, ik zag gebeuren in, in New York. En ik dacht van, hé, hey, dan kunnen wij het hier ook. En aan de andere kant wat je ziet... is dat ze proberen een soort van bottom-up. Dus van de onderop. De, ja, van onderop. Zonder ja. de vaste structuren van bijvoorbeeld de politieke partijen... of de, de vakbonden. Toch proberen om een protestbeweging op poten te zetten. En ja, dat is denk ik nieuw. We zien het steeds meer gebeuren. En het past denk ik ook heel erg bij de maatschappij van tegenwoordig. Maar je ziet ook dat, dat de overheden... die weten ook niet hoe ze daarmee om moeten gaan, hè? Nee, nee. En, en dat zie je elke keer als er een soort van um, uitvinding is op protestgebied. In 2007 hebben we het gezien met de scholierenprotesten. Ja. Toen wist de politie niet goed hoe ze moesten reageren. Eigenlijk alle hulptroepen hadden daar moeite mee. En nu zie je ook, ik las vorige week al in de krant... VVD wil toch echt dat ze weggaan van het Beursplein? Nou, ze zitten er nog steeds. Ja. Dus Waarom ja, wil de VVD dat? Um, bij de P VVD was volgens mij het argument van het geeft toch wel een rommeltje hoor. Is het een rommeltje bij jullie? Nee hoor, de, af en toe moeten we een boel wel opruimen, net zoals overal. Maar ja. dat, dat, dat doen we dus allemaal, gezamenlijk proberen we gewoon orde te houden in het kamp. Het ja. heeft wel wat problemen uh, gehad, want we zitten natuurlijk vlak tegen de ballen aan. Dus er komen allemaal randfiguren, maar die zijn inmiddels allemaal... <lacht> ofwel gepacificeerd, zeg maar. Of, ja. <lacht> <lacht> maar uh, toevallig was ik een paar weken geleden in New York. En uh, dus, daar heb ik dat kampje een een paar keer bezocht, maar ik vond het helemaal niet zo'n punt. Ik vond dat het behoorlijk. Uh, nou, je kan was ook ogen als, als, een, als een chaos, maar als je daar rondloopt, valt het allemaal best wel mee. Ja. En uh, ja, dus dat, dat, ik vind het ook wel leuk. En het staat ook een beetje model van wat wij eigenlijk beogen, of tenminste wij. Het is heel moeilijk om uh, namens de beweging te spreken, want dat doe ik niet. Ik ja. zeg hier namens mezelf. Maar dat bottom-up, dat is wel een heel belangrijk gegeven. Kijk, en, en dat is ook. Wat wij zien in de maatschappij is dat alles is top-down. De politiek, de overheid, zelfs het bedrijfsleven... alles is hiërarchisch georganiseerd. Van alles boven is... naar beneden. En het wordt steeds verder op een afstand geplaatst. Dus een bedrijf wordt het hoofdkantoor niet ergens anders... of in een ander werelddeel, waar het vroeger hier was. En in de overheid wordt het allemaal naar Europa verplaatst... in plaats van dat het hier is. Dus heel veel dingen komen meer op een afstand... en we hebben daar eigenlijk geen inspraak in... En dat is gewoon, ja, het is een manier van samenwerken, maar waarom zouden we ook niet iets anders beschouwen? En dat is eigenlijk wat we beogen. Maar ja. dat roept ook wel ergernis op, hoor Dus Jacqueline, voor de uitzending een beetje hou in debat gaan van. Uh Moeten jullie niet een heel duidelijk eisenpakket neerleggen? Je zei er straks al wat over. Dat is wel wat een soort ergernis oproep, merk ik in mijn omgeving. Van, ja, maar wat willen ze nou? Ze je nou, mensen... dan maar in dat tentje? En... Mensen willen, willen snel iets in een hoekje zetten. Want dan weten ze wat het is. Oh, dat is dat. En dan hoeven ze er niet meer over na te denken. En dat willen wij juist dus niet. Wij willen dat we wel nog gaan nadenken waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? He, ik hoop, van spreken, kunnen we wel eeuwig doorgroeien? Of uh, hoe, hoe zit het eigenlijk? Waarom moeten we nu opeens weer onze hand ophouden bij de Chinezen? En allemaal, allemaal dingen van, wat, wat, hoe komt dat nou? Ja. He, dus, dus, uh, en er zit iets fundamenteels achter, wat, wat een W-fout is, denk ik, persoonlijk. En, ik denk, en op het plein een heleboel andere mensen. En dat merk ik ook van het, als mensen op ons kamp lang, langskomen. Iedereen voelt wel iets, dat er iets niet klopt. En, en, en, maar wanneer ben jij tevreden? Wat moet er dan gebeuren? Nou oh ja, dus dat iedereen het debat aangaat. Ik heb toevallig vorige week die meneer van de VVD. die het inderdaad een anti globalistisch camping noemde. wat ik niet ben. Dus ik, maar die, die, die zelfs die begon nu ook over. Ja, er is misschien iets fout. Want uh, die kwam ook in het voorbeeld van een bonus van de van manier die dan voor gezorgd had dat de werknemers minder geld kregen. Nou, toen was ik eigenlijk heel blij. en dacht ik van, nou, die kunnen we erbij turven. Want zelfs de VVD begint daar dan ook al over. Maar ik vraag me ook af... Um, uh, want jullie uh, zitten daar eigenlijk gewoon de hele dag. Uh, maar moet er ook niet gewerkt worden? Of is dat een hele domme vraag? Voor nou ja, ik, heb dus nu drie, ik ben uh, ondernemer. Dus uh, ik uh, kan mijn tijd persoonlijk... Uh, iedereen slaat er anders in. Sommige mensen doen het ook gewoon part-time. Uh, ze zitten scholieren tussen studenten. Mensen die gaan uh, gewoon naar hun werk. Komen dus aan s'avonds of die nemen een dag vrij. Dus het is heel, heel ge, uh, gemelleerd. Maar en, als je ondernemer bent, dan, denk je, dan hoor je je eigenlijk bij de mensen die... Nou ja, er is ook een misverstand. We zijn niet per se tegen kapitalisme of iets dergelijks. Kijk, maar de zogenaamde vrije markt, die iedereen zo verdedigt... die is helemaal niet vrij. Die bevoordeelt gewoon bepaalde partijen. Hoe merk jij dat? Wat onderneem jij? Nou ja, ik merk dat niet persoonlijk direct. Maar gewoon... Kijk, het is ook heel genuanceerd. Het is niet heel direct, maar bij wijze van spreken... als, ik noem maar wat, de McDonald's hier een postbus heeft... Dan betalen ze bijna geen uh, belasting, want Nederland is het grootste belastingparadijs in de wereld voor die uh, bedrijven. Dan, maar dat betekent dat, dat een, een lokale snackbar, die betaalt wel gewoon zijn volle pond. Mm -hmm. en, en, en die wordt en dus... jij hebt een snackbar? Nee, ik heb, maar ik heb wel een café gehad. En nu? Wat heb je nu? Ik doe nu uh, dingen voor online, dus oh. ik ben bezig met, uh, nu toevallig met uh, elektrische taxis om uh, daar iets mee te doen. Maar, Gijs van Oene zit ook te springen om uh, zich te mengen in dit uh, gesprek. Ja, over die uh, veelgehoorde vrevel van... moeten ze niet aan het werk en uh, nee. <kijs> hebben ze niks anders te doen... en hebben ze geen eisenpakket. Ik vind dat eigenlijk niet helemaal eerlijk... omdat eh, iedereen denkt uh, nu wel dat er echt iets mis is... met die financiële wereld, maar... Niemand heeft daar ook echt een duidelijke oplossing voor. Zelfs niet al die regeringsleiders die nu uh, met z'n allen bij elkaar zitten om te vergaderen. En dan is het toch eigenlijk niet redelijk om van een paar mensen in tentjes te verwachten... dat ze met hele duidelijke eisen komen over hoe dit probleem nou eens opgelost moet worden. Terwijl regeringsleiders all over de wereld dat ook niet weten. Ja. Het is al heel wat dat ze daar zitten en het volhouden. Ik denk dat er ook iets heel interessants gebeurt. En, en dat heeft, heeft um, heel erg te maken met... Dat het van onderaf aankomt. Normaal gesproken is er een sociale beweging. En die heeft in kamertjes hebben ze druk ruzie zitten maken over welke claim ze gaan naar voren gaan brengen, wie ze zijn, welke kleuren ze gaan gebruiken. En dat proces zien we nu eigenlijk op het Beursplein gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk uitermate interessant, maar dat strooit ook een beetje verwarring. Want normaal gesproken komt dat pas naar buiten. Op het moment dat er eenheid is, dat er een coalitie gevormd is. Uh -huh. En dan wordt er voor actie gemobiliseerd. Wat we nu zien, is eigenlijk meer het mobiliseren van consensus. Jongens, waar maken we eigenlijk ons met z'n allen nou druk om? Waar, waar liggen onze zorgen? En dat is een proces wat we normaal gesproken niet zien. En nu wel. Ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat iedereen best wel... Uh, uh, zijn persoonlijke eisenpakket zou kunnen formuleren. Maar dat is niet per se wat iedereen dan vindt. Dus ja. we zijn wel op zoek zeg maar, naar die, inderdaad, die consensus... En waarschijnlijk gaandeweg denk ik dat we dan tot die fundamentele uh, fouten komen. Of fundamentele uh, oplossingen, laat ik het zo zeggen. Maar is, we... da is dat eigenlijk zo? Want ik krijg de indruk dat eigenlijk niet eens consensus gemobiliseerd wordt. En ik zou zelf zeggen dat is eigenlijk de kracht van de hele beweging. Die, ja, Ik zou het eigenlijk typeren, misschien een beetje vreemd als een flashmob... Dus een club Wat is een flashmob? Ergens, nou een flashmob is een verzameling mensen die opeens ergens opduikt... uit het niks als het ware ja. en dan een tijdje ergens verblijft... en dan uh -huh. opeens weer in het niks oplost. En dit is dan een flashmob die een hele tijd blijft. Ja. Maar het mooie aan een flashmob is dat je eigenlijk niet weet waar het voor is... Dus ik zou zeggen, juist die consensus die hoeft er misschien helemaal niet te komen. De, het signaal is krachtig genoeg. Nou ja, dat is dus de consensus die we voorlopig hebben. Dat we dus helemaal niet <laughs> per se iets hoeven. Het woord en, consensus en dat, valt wel heel vaak. Ik kan me ja. voorstellen dat sommige mensen... Oh, wat bedoelen ze daarmee, maar een soort overeenstemming. Nou, nou ja, en dat, dat zie je dus bij ons in de vergadering. Want we, we hebben dus geen uh, stemming van de meerderheid beslist. Want iedereen moet het eens zijn. En dat is heel, soms een heel langdurig proces. Maar als jij dan zeg maar... Iedereen, iemand doet een voorstel... En dan wordt er gevraagd of iemand een bezwaar heeft. En als iemand dan een bezwaar heeft, dan kan hij dat in principe blokkeren. Maar hij wordt dan daarna gedwongen om met een tegenvoorstel te komen. Ja. Dus zo proberen we. Kijk, en soms is het, is het best wel vermoeiend om dat te doen. Maar ik heb er wel hoop van geleerd ook. En dat komt dus toevallig dan ook van Wall Street vandaan. Ja, dat mooi. Jacqueline? Ja, ik denk precies het laatste voorbeeld wat je geeft... dat dat een prachtig voorbeeld is... dat er hier geen sprake is van een flashmob, maar van besmetting. Dus wat je ziet is dat er ergens anders... al op eenzelfde manier geprobeerd is om op de een of andere manier uh, een politiek doel te bereiken. En nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat dat uh, in uh, de Arabische wereld geprobeerd is. We hebben gezien dat het in Spanje gedaan is en in New York. En nu komt het weer terug naar Europa. En dan is het geen flashmob meer. Een flashmob is dat je met z'n allen afspreekt van... wij gaan volgende week zaterdag aan de bijenkorf... en we nemen allemaal een grote beer mee. En dat kan net zo goed een politiek doel zijn. Maar ja. dat betekent dat je eventjes er bent en weer weg bent. Vandaar flash. Ja. Ja. En dit is echt een heel andere vorm van mobilisatie. Dus er bevindt maar, een vorm van besmetting plaats. Maar is het toch niet zo dat je uh, uiteindelijk in debat moet met de mensen die de macht hebben? Nou ja, dat weet ik niet. Dat is dus ook de vraag. Dat zou kunnen. Maar we dagen ze wel uit. Van, denk nou eens na. Nou. En, en we hopen dat dit een signaal is, ook omdat dat, dat de mensen dus eh, onderling gaan, gaan, gaan spreken. En dat die besmetting inderdaad ook daar naartoe gaat. Want Jacqueline, kan je, kan je uitleggen hoe zo'n besmetting dan werkt? Nou, dat is reuze interessant. Eigenlijk weten we dat niet zo heel erg goed. <laughs> wat, um, wat je um, ziet gebeuren, is um, dat er aan de ene kant het idee ontstaat van... als de buren het kunnen, kunnen wij het ook. Dus het is het idee, dan heb je het eigenlijk over politieke effectiviteit. Maar er wordt ook bijvoorbeeld in termen van emoties wordt er over besmetting gesproken. En er wordt ook in termen van um, wat doe je dan eigenlijk. He? Dus welke tactieken ga je hanteren. Maar als je zegt in emoties, wat bedoel je dan? Boosheid. Boosheid, verontwaardiging. Dat zijn ook emoties die um, heel ah. goed... Als je, als je merkt dat een ander zich daar heel erg druk om maakt... ga jij je dus ook drukker daarover maar dat maken. Maar het zou dus best kunnen zijn dat die boosheid op verschillende dingen gericht zijn. Ja. Dat dit een uitlaatklep van een algemene onvrede is. Ja. Dat klopt. De, de, de, in, in Spanje heet ze dus ook uh, indignato's. indignato's. En dat is de verontwaardigde. Ja. Dus, dus, dus, dus dat is inderdaad waar. En ik heb van de week toevallig een artikel gelezen over dat uh, de, de, de, de Occupy-beweging eigenlijk meer een zwerm is. En, dus dat, is ook, uh, uh, en dat, het, dat het eigenlijk veel belangrijker is dat je elkaar vindt onder die emotie, in plaats van dat je dat op wil leggen aan de rest. En, en ik, ik, voel me, ik, ik, vind, ik kan me daar wel in vinden. Maar, maar hoe gaat het dan nu verder? Want je kan met <coughs> z'n allen blijven zitten en, uh, en, en verontwaardigd zitten zijn. Maar waar gaat het naartoe? Nou ja, dat is dus de vraag. <laughs> maar goed, ik, ik denk kijk, iedereen die kan, het, die kan nu uh, uh, in ieder geval iets doen. En we proberen zeg maar, dit, dat die verontwaardiging of de boosheid of wat dan ook... Uh, te mobiliseren en te kanaliseren misschien. Ik weet niet waar het eindigt. Maar uh, uh, Colijn, onze de, regisseur, dacht misschien een politieke beweging. Ja, dus, sommigen uh, uh, die, die praten daar wel over. Ik weet niet of dat nou per se de weg is, eerlijk gezegd. Want dan ga je toch weer in diezelfde structuur mee. En misschien is het handiger als je, uh, als je de andere partijen weet te beïnvloeden... Met, met een bepaald gevoel. En dat die iets oppikken en dat misschien vertalen in hun wereld. Dat dat veel meer effect heeft. Ik, ik kom ook uit de muziek. Dus, dus ik vergelijk het misschien, of tenminste, misschien een goed voorbeeld. is het, De reggae muziek. heeft veel meer invloed gehad op andere muziekstijlen dan dat het de boel hebt veroverd. Ja. Dus misschien is het er zoiets dergelijks. Nou, je hebt als beweging heb je altijd twee keuzes eigenlijk grofweg. Je kan er ofwel voor kiezen om via de electorale arena te gaan... en dan dus een politieke beweging te worden. En dan ga je dus eigenlijk mee met de grote opponent. Dus je moet je afvragen of dat een slimme set is. En de andere weg, dat is dus inderdaad de protestarena. En ik weet niet of dat klopt, maar ik heb het idee... dat jullie met name op het moment in die, bewe in die beweging, in die arena... jullie begeven. Klopt dat? Ja, ja, maar ik, kijk... Het, maar wat het bedoel je met de protestarena? Dan heb je het bijvoorbeeld over de sociale bewegingen... over sociale bewegingen, organisaties... netwerken waarin... Um, een soort van Greenpeace, zeg maar. Of, of. Ja, maar Greenpeace is weer echt zo'n zo voorbeeld... van zo'n vaste, solide organisatie. Een sociale beweging is veel breder dan dat. Dat is een, echt een netwerk van netwerken. Nou. En daar kunnen ook losse individuen bij zitten... die uh, bijvoorbeeld heel erg... Uh, zich vreselijk ongerust over het milieu maken. Nou, maar het kan ook zijn... dat we op een gegeven moment eh, ons anders gaan organiseren. Bijvoorbeeld, we, we hebben nu ook een club... die uh, over alternatieve ge geldsystemen uh, nadenkt. En dat is hè, dan kom je dus weer in dat bottom-up. Dan, dan De controle ligt dan bij, bij de mensen die daaraan meedoen. En die komt niet van de, uit Den Haag of uit, uh, uit Brussel of waar dan ook, dan is het gewoon uh, uh, niet meer die top-down. En, en, en dat is denk ik wel een gevoel wat, wat uh, breed gedragen wordt bij ons. Uh, een paar maanden geleden hebben we het hier ook over protestbeweging gehad... naar aanleiding van die uh, bewegingen in Noord-Afrika... die het regime omver willen stoten. En toen to was onze conclusie... In, in Nederland zie je nooit meer eens een protest voor een algemeen doel. He, je hebt de zorgsector of de schoonmakers die meer salaris willen... Jacqueline, is dit nou iets waar je zegt, ja, dit gaat iets verder dan het eigen belang, het eigen belang bijvoorbeeld van, uh, van jou. Nou, in, in, uh, in Nederland de laatste jaren, wij wij doen onderzoek naar demonstraties en ik denk sinds 2009 dat we ongeveer elke grote demonstratie wel geweest zijn. En uh, dan gaat het inderdaad om issues, hè? Dan gaat het bijvoorbeeld over um, het prepensioen of de pensioenleeftijd of um, dat mensen uh, gekort worden op hun salaris mm -hmm. of Um, zelfs dan zien we dat mensen niet alleen de straat op gaan voor dat eigen belang. Natuurlijk vinden ze het belangrijk dat het issue waar ze voor vechten dat, dat dat opgelost wordt, maar ze zijn ook ideologisch zijn ze echt zwaar verontwaardigd en gaan ze ook de straat voorop. Maar qua issue denk ik dat dit breder is en dat er naast een direct politiek doel ook een, een, een bredere frontwaardiging. Maar dat is het en dus ook is. wel. Hè? Er zijn natuurlijk ook ja, heel veel mensen die yeah. binnen het systeem zeg maar, want ik bedoel ik zit nu een beetje op de stoel van uh, dat we alleen maar buiten het systeem maar ook binnen het systeem kan je heel veel vragen stellen van is dat wel eerlijk of hè? Dat is, en, daar, en dat hoort er ook bij. Dus, dus het dient alleen maar uh, het verwerpen van alles. Oké. Okay. Ja. Dit is Tot 7 uur Pavlov. De Nederlands-Surinaamse Ro Halfheid is een singer-songwriter en producer uit Amsterdam. Die zingt in de traditie van Paul Simon en Ben Harper. Vorige week kwam ze zijn debuut-CD uit uh, en die heet Louise. En ik vroeg me eigenlijk meteen af, Ro, wie is dat? Dat is, uh, dat is mijn moeder. Ach. Dat is, uh, ja. En er staan alle liedjes in het teken van haar? Nou, um, een aantal wel, maar uh, het, het, het album gaat eigenlijk over familie en uh, over de liefde natuurlijk. En waarom, waarom heb je hem dan toch Louise gedood? Ja, omdat zij een grote rol speelt in mijn leven. Dus, uh, en uh, ja, daarom heb ik... Uh, ik heb ook een tatoeage die, uh, met haar naam. Dus uh, op de artwork zie je ook uh, mijn gezicht met, uh, geprojecteerd daarop. Mijn, mijn tatoeage dus. Nou, wat mooi. Dan ga je een nummer zingen, dat heet Maybe. Ja. Um, ik ben heel benieuwd, laat maar horen. If you're alone... Was a song Then I would sing along To the tune That you play me Maybe, maybe Then the birds Would sing high As they climb to the sky To the tune That you play me Maybe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 Baby Now I sit here at home with your songs almost gone and love. That you gave me Baby, baby If your love was a song Then I would sing along To the tune that you play me Maybe, maybe Maybe maar Maybe van zijn debuut-cd Louise. En morgen staat hij in café Tabak aan de Brouwersgracht in Amsterdam. En dan speel je om acht uur. Ja, dat klopt. Veel plezier. We luisteren naar Pavlov. We gaan het hebben over vrijheid, vertrouwen, wantrouwen en sancties. De laatste jaren beloven regeringen minder regels. En inderdaad, we hoeven bijvoorbeeld voor het plaatsen van een dakkapel. We hebben geen vergunning meer voor aan te vragen. Maar als het om ons gedrag gaat, dan zien we juist... Een toenemende bemoeizucht, noem ik het maar even. Misschien wil de overheid ons wel opvoeden tot modelburgers. Enerzijds wordt de verantwoordelijkheid bij ons gelegd, maar we moeten wel een beetje de kant op lopen die de regering het liefst ziet. En anders volgt er sancties. Door nieuwe technologie is die overheid ook steeds beter in staat om ons in de gaten te houden. Deze week zijn minister opgesteld dat hij camera's langs de snelwegen wil hebben. Zodat hij alle nummerplaten kan registreren en een paar weken kan bewaren. Als er wat is, dan weten ze: ja, maar jij was daar. Goed, tegenstanders noemen dit wel repressie, onderdrukking. En politieke spreken ook wel van een georganiseerd wantrouwen. Denk bijvoorbeeld aan alle administratieve romslomp die een leerkracht op een basisschool kwijt is met het afleggen van verantwoording. Gijs van Oenen, we hebben je al gehoord, je bent filosoof en al heel lang geïnteresseerd in dit onderwerp. Is dat vakmatig of erg je persoonlijk? Het is allebei. Uh, dus uit mijn persoonlijke ervaring kan ik ook putten... als het gaat om uh, vakmatige uh, uitleg van wat er aan de hand is. Uh, en, en wat ervaar je van die regels? Welke storen? Ja? Nou, mijn regels eigenlijk niet zo. Wat, wat ik observeer is dat mensen daar op de een of andere reden... Uh, tegen zijn gaan afgeven. En ik heb me afgevraagd waarom dat is. Omdat er misschien te veel regels zijn, dat hoor je vaak. Dat geloof ik niet. Ik denk eerder dat het zo is dat mensen uh, sinds een jaar of 20, 30 gevraagd wordt om zelf in te stemmen met regels. En mensen zijn geëmancipeerd geworden. Ze gehoorzamen niet zomaar meer aan regels... die van bovenaf komen, van de kerk of de overheid of wat ook. Nou, dus ze moeten zichzelf afvragen... kloppen die regels, vind ik ze correct? En eigenlijk is dat best een grote belasting voor mensen. Dus ze moeten overal over nadenken. Ben ik daarmee eens of niet? Zal ik me dan houden of niet? En ik denk aan een soort balorigheid... gaan ze dan die regels overtreden of afgeven op die regels... of afgeven op mensen die die regels dan gesteld zouden hebben... Den Haag, et cetera. Terwijl ja, wij... Uh, controleren Den Haag. Wij worden voortdurend gevraagd: zijn we het ermee eens? Ja, we willen je gaan stemmen, et cetera. Dus eigenlijk zijn we meer eigenlijk bozig over dat we daar zeg maar, zelf eigenlijk ook verantwoordelijk voor zijn. Dus we zijn meer boos op onszelf. Dan op die regels. We willen niet nadenken. We willen geen keuzes. Nou, maken. we willen wel nadenken, maar het is als het ware te veel van het goede, heel letterlijk. Hè. Dus het is goed dat we zelf die regels mogen beamen, dat we daarmee mogen instemmen, dat we mee over mogen discussiëren. Maar dat doen we nu al zo'n jaartje of dertig sinds de jaren zeventig. En we worden er eigenlijk gewoon letterlijk en figuurlijk moe van. Een soort metaalmoeheid noem ik het wel eens. Laten we eens een voorbeeld nemen: dat rookverbod in cafés. Dat wordt toch behoorlijk vaak overtreden. Maar. Als we zo moe zijn over dat nadenken, dan zou je toch denken: we doen het ook gewoon niet. We roken niet meer in cafés. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat dat ook op andere gebieden misschien wel gewoon gebeurt. Maar ja, met roken en cafés is het dan toevallig zo dat dat kennelijk een heel hardnekkige combinatie is. En dat, uh, kijk, het leidt ook tot nieuwe vormen. Mensen gaan buiten staan. En maar het is ook zo dat enerzijds die regels, zeg maar, een soort van gelijkheidsbeginsel wordt uitgelegd. Iedereen moet aan dezelfde regel houden. En dat dat eigenlijk veel meer het probleem was: dat er niet veel meer diversiteit is. Nou, dat denk ik niet. Ja, het is een problematisch voorbeeld. Omdat hij natuurlijk eigenlijk is ingevoerd. om personeel Precies. van horeca-instellingen te beschermen tegen de invloed van, van roken. Dus het is niet een regel die ons allemaal is opgelegd. voor ons eigen bestwil. Nee, het is een arbeidsmaatregel in de sfeer van het arbeidsrecht. Maar dit zijn soms ook wel regels dat ik denk. Jeetje, wat een truttigheid. Ik bedoel, uh, ik moet even denken aan een uh, andere regel. die uh, ook wel met het café te maken heeft. Maar met Koningierdag bijvoorbeeld. Uh, dit jaar in Amsterdam. mochten mensen maar één biertje per persoon bestellen. En dan denk ik dat, dat je creëert alleen maar meer ergernis. Want dan moet je met z'n zessen in de rij gaan staan voor een biertje. In plaats van dat één iemand dan nou eventjes naar binnen loopt en zes bier haalt. Dus dat, het gaat meteen. Er wordt al van tevoren lijkt wel um, uh, vanuit gegaan dat het mis zou gaan. Ofzo, dat we geen verantwoordelijkheid uh, kunnen nemen. Nou, ik denk dat over het algemeen mensen best in staat zijn om zeg maar, zichzelf te reguleren. Maar je ziet op een, op een aantal, misschien zelfs op een toenemend aantal terreinen. Ik denk dat de Koninginnedag in Amsterdam, waar ik zelf al meer dan dertig jaar getuige van ben. Dat dat een van de voorbeelden is. Als je ziet wat daar voor onvoorstelbare kleren zou achterblijft aan het eind van de dag. En hoe er allerlei ja, de onaangename uh, dingen gebeuren. Dan, ja, dan kan de overheid nauwelijks anders dan daar uh, maatregelen voor maar nemen. en. is dit dan de dan... maatregel? Nou, je weet het niet. Kijk, De overheid probeert ook maar wat de overheid is ook niet alwetend. He. Die moeten ook maar gewoon gaandeweg proberen... van nou, misschien helpt dit, misschien helpt dat... en dit is dan weer een van de dingen die men uitprobeert. En dan moeten we maar zien of het werkt. Dus daar moet je ook pragmatisch in zijn. Niet van tevoren zeggen, we willen geen regels, we willen wel regels. Je moet gewoon kijken, nou, werkt dit of werkt dit niet? Kunnen mensen het zelf of kunnen mensen het niet zelf... Uh, Letitia Mulder, jij bent ja. sociaal psycholoog mm -hmm. en uh, gepromoveerd op de schaduwkanten van sancties. Ja. Over welke sancties heb jij het? Uh, nou, mijn onderzoek gaat eigenlijk over sancties in het algemeen. Ik heb niet specifiek dat ik uh, me focus op uh, bepaalde sancties. Uh, over de. Ja, op de op het roodverbod bijvoorbeeld. Dat is uh, meer een voorbeeld voor mij, zeg maar. Mm. Maar wat, wat er nu wordt besproken, dat uh, vind ik wel interessant... omdat er inderdaad voorbeelden aangehaald worden... van dat er te veel wordt gereguleerd... en uh, dat dat mensen zou vermoeien. Maar dat, het, dat ze natuurlijk ook wel een functie hebben. Zoals uh, Gijs zegt, het is natuurlijk wel een puinhoop... naar dag. Dus uh, ze zijn er niet voor niets. En... Uh, de, ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Want uh, ja, je noemde ook net die dakkapellen. Die, uh, <laughs> waar dan meer of minder regels voor zijn. Nou ja, goed. Ik heb in Tilburg gewoond. En ik woon nu in Groningen. En uh, ik, volgens mij, ja, in Tilburg. Als je daar door de straten rijdt. Ook al is het een oud mooi straatje. Dan zie je toch dat uh, er heel veel eigen invullingen gegeven zijn aan, aan huizen. Wat het straatbeeld niet uh, echt veel goeds doet. En in Groningen denk ik. Nou, ik ben toch blij dat hier dan toch zoveel regels zijn. Want het ziet hier echt veel beter uit, zeg maar. En, dus, maar voelt het ook... Um, Beklemmend? Uh, ja, ze kunnen beklemmend voelen het natuurlijk. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat als je een regel instelt... en ook voor sancties geldt dat ook... is dat mensen wel moeten inzien uh, waarvoor die zijn. En dat ze ook met de goede bedoelingen worden ingesteld. Uh, zou ik, ik heb bijvoorbeeld uh, een jaar geleden een onderzoek gedaan... Waarbij, er dan, uh, waarbij ik liet zien dat een regel eigenlijk uh, niet alleen effect kon hebben op gedrag... maar ook echt persoonlijke normen konden versterken. Dus als je een, een regel instelt dat mensen uh, ja niet alleen zich gingen gedragen omdat er nou eenmaal een regel was, maar dan dachten van oh dit is toch eigenlijk wel goed inderdaad om te doen. Wat en um, kijk Nou dat was een uh, ja ik heb verschillende. Um, ik, dat, dat, dat, ik heb daar gebruik gemaakt van, van een laboratoriumstudie, waarbij ik mensen in een uh, situatie heb geplaatst waarbij ze een afweging moesten maken tussen het groepsbelang en eigen belang. Ja. Dus ze hadden een bepaald geldbedrag en dat konden ze gewoon zelf mee naar huis nemen. Maar ik zei van als je dat uh, uh, ja, doneert aan de groep, dan uh, verdubbelen wij dat bedrag en dan verdelen we het gelijkmatig onder, uh, onder jullie allemaal. Nou, en dat is, wordt wel uh, sociaal dilemma's, uh, worden die genoemd. Hm. En heel veel. Uh, beslissingen die we maken in deze maatschappij, die, die zijn ook, ook sociaal dilemma's, ook heel veel milieubeslissingen die we nemen. Ook kleinschalig uh, groepsgedrag, dus als je samenwerkt aan een, uh, in een team aan een opdracht van ja, ga je freerijden op, op het gedrag van anderen, zeg maar. Mm -hmm. Nou, en daar zag, je, daar zag je dus dat als er een ja, uh, daar had ik dus um, in de ene groep had ik, uh, had ik een leider, zeg maar, aangesteld en waarvan bekend was dat hij voornamelijk in zijn eigen belang had gehandeld en een beslissing daarvoor. En een andere groep had juist te maken met een leider die in het groepsbelang had gehandeld. En beide leiders stelden een regel in. En toen zag je alleen, ja, in principe als mensen dachten, nou, ik word ook gecontroleerd, dan hielden ze zich er gewoon aan. Maar uh, zodra die controle wegviel, gingen ze juist die regel ontduiken bij die leider die uh, meer het eigenbelang handelde. Dus dat betekent dus, eigenlijk dat, dat die regels en controle van die regels uh, wel helpt? Ja, en niet alleen controle, maar ook uh, dat een regel zelf een soort symbolische functie kan hebben. Mm -hmm. Een regel kan uitstralen van uh, dit wordt hier niet uh, gewaardeerd. Als je bijvoorbeeld um, ja, voor het eerst in een, in een museum komt... en uh, je ziet bordjes dat het verboden is te fotograferen... dan geeft dat informatie. Dat, dat, ja, het is niet alleen maar dat we jou graag willen voorkomen te fotograferen. Dat heeft ook een reden. We willen gewoon... Ja, dat is schadelijk voor de schilderijen bijvoorbeeld. Mm. Dus... Um, ja, en dat geeft informatie. En daar, ja, maar is daar dat zo'n voorbeeld van, nou, een, van, van een, uh, een regel waar wij de redelijkheid van inzien, die we begrijpen? Precies, ja. Ja, dat, dat is wel een voorwaarde. Ik denk dat uh, ja, zodra, zodra mensen dat niet inzien. en inderdaad, zo'n regel die ook heel veel nadelen. als je met z'n zessen in de rij staat voor een biertje. <laughs> ja. ja, dat is gewoon, iedereen ziet dat dat gewoon niet handig is. Ja. En, uh, ook uh, voor het hele verstaan niet. Gijs van Nou, Ik denk dat daar een van de, van de problemen ligt van tegenwoordig. Dat mensen ja, worden als volwassenen behandeld. Als geëmancipeerde mensen. En daarom. Willen en kunnen we ook allemaal de redelijkheid van die regels beoordelen. En daar worden we dus zeg maar moe van. Ook omdat we voelen ons individualistisch. Dus wij vinden dat die regels misschien niet voor ons zijn. Een van de mooiste voorbeelden is dat uh, op de snelweg in het verkeer, is al heel lang zijn de top 2 in de ergernissen zijn te lang links blijven rijden. En bumperkleven. Ja, als ik achter iemand zit en middel langs, dan zeg ik van, hé, hey, waarom rijdt hij zo lang links? En als iemand anders achter of mij niet? zit, dan zeg ik, hé, hey, die is aan het bumper kleven. Ja. Ja. Dus dat zijn precies dus dezelfde dat... situatie. Alleen. Jij zit in de andere positie. Ja. Jacqueline? Ja, ik, ik, ik zit hier naar te luisteren. Ik vind het fascinerend. Ik hoorde in het begin hoorde ik zeggen van um, wij worden eigenlijk gewantrouwd door de overheid en daarom gebruiken ze allemaal regels. Um, ik vanuit politiek gedrag hoor overal om me heen dat de burger de overheid steeds minder. Vertrouwd, mm -hmm. Dus wantrouwen naar de overheid toe. Ja. En ik vroeg me af, en dat is echt een vraag aan jullie, van um, ik hoor ook dat er meer regels zijn, dat er steeds meer regels zijn, maar aan de andere kant weten we dus ook dat de burger steeds meer de politiek wantrouwt. Ja. Zou daar misschien een soort van actiereactie, bumper ja, effect is een kunnen zijn? <laughs> ja, Ja, precies, want als uh, ja, een regels wordt ingesteld door iemand die jij zelf al niet vertrouwt, dan ga je er gewoon niet naar handelen dan ga je er misschien alleen maar naar handelen als er een flitspaal uh, staat... en je weet dat je anders een boete krijgt. Maar dat wil je niet. Je wil juist dat een regel een soort symbolische functie heeft... en dat mensen dat ook gaan internaliseren. Ja, en dus, hoe zou de overheid dat dan kunnen doen? Dus zorgen ja, dat het politieke vertrouwen weer toeneemt? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. <lacht> maar uh, ja, een vraag is ook hoe zou je om kunnen gaan... Uh, gegeven het feit dat het vertrouwen laag is en, en je hebt een bepaald probleem. Ik, ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, ja, Um, hangjongeren op straat, uh, Mar Marokkaanse hangjongeren. Stel dat er een bepaald last is uh, in een bepaalde buurt van hangjongeren. Nou, stel dat je daar een Nederlandse politieagent op afstuurt... en die gaat zeggen, jongens, dat mag niet. Ja, het, dan, uh, ja, het, misschien is het dan gewoon slimmer om dan te zorgen... dat degene die dat tegen ze zegt, dat dat iemand is waar ze vertrouwen in hebben. Marokkaanse buurtvaarder. Precies. Ja, ah, je of een Marokkaanse politieagent. Ja. Je ziet hier al eigenlijk een deel van het probleem. Namelijk dat wij bijna automatisch verwachten... dat als er van die hangjongeren zijn... dat de overheid daar iets aan moet doen. Ja. Dus ik denk ja. dat wij niet zozeer wantrouwen hebben tegenover de overheid. We verwachten eigenlijk juist heel erg veel van die overheid. En we worden boos als, we niet, als de overheid niet heel snel voor ons regelt wat wij willen. Maar als het dan sancties ten opzichte van onszelf heeft, dan, dan sputteren we. Ja, dat is ook ja, zo wat dat Wat jij het stuk... net met die bumperkleven uh, uitlegde eigenlijk. Ja, ja dat, dat is natuurlijk niet iets heel nieuws, maar dat is wel, wordt wel sterker, denk ik. Het gevoel van, ja, maar weet je, de regels zijn er voor anderen. Mm -hmm. En voor mezelf maak ik een uitzondering. En dat heeft iets te maken met toenemend individualisme. Ja. En niet zozeer met de wantrouw tegen de overheid, maar gewoon het gevoel van, hè, val mij niet lastig. Van maar, maar we eisen dat de overheid iets, iets doet. We, we he? hebben enorme hoog verwachtingen. Kijk nu naar, ja. die, uh, naar die financiële crisis. En nu is het opeens, eerst tientallen jaren mocht de overheid niks doen. Die moest vooral de uh, markt zijn gang laten gaan. En nu is het opeens van, verzin met al die regeringsfunctionarissen uh, heel snel een oplossing voor dit gigantische probleem. En dan zijn ja. we weer boos op de overheid dat dat niet zo snel lukt. Of op ja. Occupy dat het hun niet zo snel lukt. Ja, Letitia, is het niet zo dat, je dat, dat uh, burgers belonen voor goed gedrag effectiever is dan sancties stellen? Uh, nou ja, het is in ieder geval positiever. Dus dat, dat, ja, dat wel. Uh, of het beter werkt, dat uh, ja, eigenlijk is dat niet zo heel erg duidelijk uit onderzoek gebleken. Niet. Uh, ja, nee. Ja, straffen helpt, belonen helpt. Um, <lacht> het is hetzelfde als mijn kinderen opvoeden, toch? <lacht> ja, ja, weet ja, daar heb ik minder ervaring mee. Maar, um, <lacht> en gedogen, helpt dat? Um, ja, misschien heeft Gijs daar een antwoord op. Want Gijs, jij doet uh, uh, onderzoek naar gedoog. Hè? Of het gedoogbeleid, uh, wat, wat, uh, of dat werkt of niet. Ja, ik heb dat lang gedaan en dat, ja, daar kun je geen algemeen antwoord op geven. Het mooie is dat dat ja, een bepaalde situaties werkt en andere niet. En dat vergt dus een heel goed uh, naar elkaar kijken, naar elkaar luisteren van... Ja, wat, wat moet er gebeuren door allerlei verschillende actoren? dus niet door de politie, door de justitie, maar ook door allerlei betrokkenen, door hulpverleners. Door gewoon mensen op straat. Van, hoe moet je met elkaar omgaan dat dat een succes wordt? En daar, daar is geen recept voor. Dat is heel, maar dat uh, vind jij juist goed. Ja, dat vind ik juist goed. <laughs> ja. En waarom? Ja. Nou, kijk, gedoog is iets heel specifieks. Dat, dat is alleen maar aan de orde als er een probleem is... wat niet door regelgeving en door handhaving... door de politie of de justitie mm -hmm. uh, kan worden opgelost. En waarbij dus blijkbaar mensen zelf beter in staat zijn... om buiten die regels om tot resultaten te komen... die die regels zelf eigenlijk ook beoogden. Ja, een mooi voorbeeld is uh, abortus. In Nederland was daar heel lang uh, heel vooruitstrevend in. En ik sprak uh, veel mensen in de Verenigde Staten... die het toejuichten wat voor resultaten Nederland had. Namelijk hele lage abortuscijfers. Ja. Maar toch niet eigenlijk uit morele overwegingen dat beleid niet konden goedkeuren. Dus ze waren het eens met de uitkomsten. Maar ze waren eigenlijk <lacht> zo'n weerzin tegen. Ja, maar je kunt dat toch niet zomaar vrijlaten. Dat ze op die redenen eigenlijk een oplossing blokkeerden... die de uitkomsten mogelijk zou maken die ze zelf onderschrijven. Ja. Maar toch wordt gedogen, heel vaak uh, afgekeurd hè, door, door uh, politieke partijen. Ja, dat komt, denk ik, omdat gedogen voor heel verschillende uh, praktijken gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, denk aan de vuurwerkerreinbrand in Enschede. En daar is gedoog, waar, hoe werd daar gedoog? Nou, omdat er moesten vergunningen verleend worden aan bedrijven. En dat betekende dat, ja, gedogen betekende dat je zo snel mogelijk moest vergunnen, zoals dat dan heet. Als een bedrijf eerst had uitgebreid of iets nieuws wilde, nou, dan moest er snel een ambtenaar op af om de vergunning te geven. En er, er moest meegewerkt worden. Dus later, Het probleem is dan vooral dat, laten we zeggen, zodra er commerciële belangen in het spel zijn, gedogen heel moeilijk. Want dan zegt een bedrijf hey, ik moet aan al die regels voldoen, maar mijn buurman hoeft het niet. Dat is niet eerlijk. Dus gedogen op economische gronden? Dat, dat is, is... een slecht idee. Ja. Het gebeurt altijd, laten we eerlijk zijn. Is maar het, is, uh, maak jij dan hard voor gedogen op morele gronden? Nou, in praktijken die, laten we zeggen, niet zo'n sterk uh, commercieel, uh, uh, commerciële drang hebben. Dat is lastig, neem drugsbeleid, dat heeft natuurlijk allebei in zich. Daarom is het ook zo'n raar compromis geworden met voordeur en achterdeur. Maar op de klassieke zedelijkheidsreinen, dus abortus, prostitutie... daar heeft het eigenlijk altijd heel goed gewerkt. Illegaliteit is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld. Maar ik had een vraag aan Gijs, want hij begon het verhaal eigenlijk met... dat het sinds 20, 30 jaar geleden begonnen is. Maar hoe was het daarvoor dan? Ik, ik, ik, is... Jij bent te laat geboren. Denk. Nee, ja, nee. Ik, ik was er ook nog wel, maar ik, ik vraag me af in hoeverre het uh, te maken heeft met, met uh, het onderwerp waarom ik bij Occupy sta. Dat zeg maar die vrije markt toen is, de, al die deregulering en al die dingen, en dat alles vermarkt is geworden, en dat alle sociale controle is en alle sociale relaties ook vermarkt zijn, en in hoeverre daardoor uh, alles naar de overheid wordt verplaatst. En, en dat vroeger veel meer sociale controle was... waardoor veel meer correctie plaatsvond... en waardoor veel meer diversiteit bestond over regels. Ja, kijk, dat, is een, dat is een grote vraag. Ik denk wat betreft gedogen... Uh, moet ik zeggen dat dat minder goed zal werken tegenwoordig... Dan, dan nog maar tien of twintig jaar terug. Ik denk dat het heel, heel lang in Nederland eigenlijk een hele... Normale praktijken. geweest. Dus omdat we te moe zijn geworden om daarover na te denken. Nou, omdat we te individualistisch zijn geworden. Aha. Omdat gedoog is toch iets collectiefs. Je moet dat samen met anderen doen. Wat dat betreft lijkt het inderdaad op de Occupy-beweging. En daar zijn we eigenlijk ook al niet meer echt toe bereid. Dus we, zijn, we denken dan meer aan ons eigen belang. En dan minder dan aan hoe je zo'n gedoogssituatie op, op een goede, fatsoenlijke manier in stand kan houden. Okay. Litititje, nog even over die sancties. Ja. Is het niet zo dat, dat sancties ook een beetje de verantwoordelijkheid bij ons weghaalt? Dat je de, ja. daardoor. Ja, anders, anders zou je denken. Ja, ik, ik neem zelf die beslissingen en nu denk ik. Ja, het moet, dus ik doe het maar. Je gaat er niet ja. over nadenken. Er is toch zo'n mooi voorbeeld vanuit Israël, waarin ouders die te laat hun ja. kinderen op een kindercrash brachten, gestraft ja. werden met geld. En, ja, en, en, en, en de grap was dat er steeds meer ouders te laat kwamen. Ja, precies, dat werkte niet. Ja. En waarom uh, werkte dat Nou, niet? dat kwam daar omdat uh, ja, ze hadden het probleem uh, dat de ouders vaak te laat kwamen om kinderen af te, uh, uh, af te halen. En waardoor dus die mensen die er werkten langer moesten nablijven voor die kinderen. En toen hadden ze daar inderdaad boetes in gesteld. Uh, maar daarna inderdaad uh, groeide het aantal ouders dat hun kinderen te laat afhaalde. En dat was omdat het opeens een soort van financiële transactie was geworden. Oh, ja. Je kon opeens, als je ervoor betaalde... Dus je wordt een calculerende burger. Ja, precies. Je wordt ja, calculerend. Je ja, denkt, oh, nou, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk 5 euro voor 10 minuten is eigenlijk wel een goede deal. Ja, dus hoper, eh, ja, de ja, kinderopvang. Dit ja, illustreert eigenlijk ja. mooi mijn, mijn punt, denk ik. Ja. Dat uh, vroeger wat leefden leefde dus in een in maatschappij waarin er extern gezag was. Een bevelshuishouding, zei de socioloog Bram de Zwaan. En daarin zou men die extra, die, die, die boete beschouwen als een straf. Maar nu leven we ja, in nou, een onderhandelingshuishouding. En daarin is die boete is gewoon een toeslag. En dan kan ik als consument zeggen, nou, die betaal ik ja dat precies ja nou ik ben nu zelf bezig met vervolgonderzoek daarop op datzelfde onderzoek waar ik het net over had um, maar dan in een andere context en uh, daar ben ik ook aan het kijken van oké okay, kun je ook een sanctie of een boete zo brengen zodat je dat effect niet uh, teweeg brengt en, uh, en we wat hebben denk inderdaad nou ja ik, ik heb samen met een, een student van mij hebben we in een in de bibliotheek van Groningen hebben we uh, onderzocht uh, uh, ja, een onderzoek gedaan onder mensen die net hun boeken kwamen terugbrengen en die ofwel te laat waren ofwel op tijd met hun boeken terugbrengen. En uh, hebben we, sommige groepen hebben we gezegd: van nou, zoals je weet, bestaat er een boete hier voor uh, boeken die je te laat terugbrengt. Um, deze boete is bedoeld als financiële administratie. En bij een andere groep zeiden we: Zoals je weet, is er een boete. Maar deze boete is bedoeld als ontmoediging. We willen niet dat mensen mm -hmm. te laat hun, boete, uh, hun boeken terugbrengen. En wat bleek nou? Dat mensen die. Uh, uh, te laat waren met hun boeken terugbrengen, die voelden zich minder schuldig als het omging om een financiële vergoeding. Dus het schuldgevoel was gedaald. Maar het goede nieuws was dat in die mensen die die uh, ontmoedigingsboete hadden gehoord, die voelden zich juist schuldiger. En die waren ook meer van plan om hun boeken volgende keer op tijd in te leveren. En wat betekent dat dan? Hoe, nou, hoe kan je dat dan inzetten nu? Nou, Dat betekent dus dat een sanctie en ook een regel, denk ik, uh, uh, verschillende functies kunnen hebben. Het kan inderdaad calculerend maken, uh, vertrouwen ondermijnen ook. Uh, maar het, uh, als je het op een goede brengt, onder de goede omstandigheden... dan kan het ook nog wel uh, positieve uh, connotaties teweeg brengen. En gingen ze het ook echt doen, dat terugbrengen de volgende keer? En dat je het ook echt even ja, he, ja, dat was echt is een gaat. Even hè. dat is toch niet... <lacht> <ongezor. Ja. lacht> maar, le, let it, je, je noemde straks die flitspaal. Je zegt, nou ja, dat accepteren we. Maar juist, daar zijn toch heel veel beschadigingen aan... ondanks nog in Delft dat er een, een explosie... Een was op een flitspaal. maar heeft dat niet te maken van... Ja. En nou wil ik eens eventjes ergens vrij zijn, niet gecontroleerd worden. Ja, ik denk als je te veel regelt, dus Ja, aan de ene kant regels uh, zijn wel belangrijk voor een symbolische uh, uitstraling. En uh, duidelijk maken wat wel en niet mag. Maar aan de andere kant, te veel regels, als je echt al het gedrag in banden wil leggen, dat uh, ja, tast het gevoel voor autonomie aan. En als er iets fundamenteel is aan, aan mensen... is de behoefte aan, aan autonomie. Dat je het gevoel hebt dat je wel zelf je beslissingen hebt gemaakt. Oh ja. En als je dan aan alle kanten wordt uh, ingeperkt... door allerlei regels en richtlijnen... dan, uh, ja, dan word je opstandig. <laughs> en vind je dat... Ja, dat, dat is jouw taak niet om daar een oordeel over te gaan. Maar uh, zitten we nu op de grens? Of kan, kunnen we nog wel wat meer regeltjes verdragen? Uh, ja, dat hangt er vanaf welk gebied je het over hebt. Dat, uh, ja. Nou ja, we hebben het over het gebied van hoe we ons moeten gedragen. Hè? Bijvoorbeeld, we mogen niet te dik worden. Of, uh... Ja, nou, dat is ook een <laughs> nieuw onderwerp van mij. Um... Eigenlijk nog tijd? Nou, <laughs> nou we, wij zitten oh. namelijk niet meer dicht <laughs> okay. in onze nee, Helaas. helaas. Ja, anders gaat de flitspaal. <laughs> ja, precies. Ja, tot zover uh, deze aflevering van Pavlov. Uh, we bedanken Letitia Mulder, Gijs van Oene, Jacqueline Stekelenburg... en Dennis Lutz en uh, natuurlijk Roal half -Hide, ook de muzikant. Als u wilt reageren, dan kan dat. Pavlovradio.ndr.nl Na het nieuws van 7 uur langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Ja, dag. Informatie, educatie en cultuur.